Juris Stubenitski met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Turkije is een explosie geweest bij een kantoor van de regerende AK-partij en de gouverneur. Er zijn zeker 19 gewonden. De gebouwen in de stad Van zijn beschadigd. De aanslag werd gepleegd met een autobom en volgens de Turkse veiligheidsdienst zitten Koerdische strijders erachter. De komende jaren schrapt ABN AMRO maximaal 1375 banen. Er verdwijnen vooral banen bij ondersteunende en controlerende diensten... zoals finance, catering en communicatie. De bank wil versimpelen en efficiënter werken... en daar zijn dus minder mensen voor nodig. De presidentsverkiezingen in Oostenrijk van begin oktober... gaan definitief niet door. Waarschijnlijk wordt het twee maanden later. Er zijn problemen met de stemkaarten. De lijm waarmee de enveloppen worden afgesloten... laat makkelijk los. De verkiezing is een herkansing van de mislukte presidentsverkiezingen van mei. Daarbij ging het mis bij het tellen van de stemmen die per post waren gedaan. In Noord-Nederland begint de rechtbank een proef met een spreekurenrechter. Die probeert te bemiddelen tussen partijen om zo te voorkomen dat er een vonnis moet worden uitgesproken. Het is een proef om de rechtspraak goedkoper en laagdrempeliger te maken. In een loods in Leeuwarden heeft de politie twee meesterwerken ontdekt... die 17 jaar geleden in Beeldhoven werden gestolen. Het gaat om een schilderij van Isaac Israëls en een werk van Wouterus Verschuur. De loods is van een man die vorige week werd opgepakt voor verboden wapenbezit. En in 2030 heeft ons land bijna een miljoen meer inwoners dan nu. Dat verwacht onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de vier grote steden krijgen er mensen bij, net als buurgemeenten van die steden. De onderzoekers zeggen dat er daar ook meer huizen moeten worden gebouwd. In kleinere gemeenten krimpt de bevolking juist. Dat is onder meer zo in Drenthe, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen. Het weer, zonnig en warm, het wordt maximaal 30 graden. Morgen en woensdag nog iets warmer. Waarschijnlijk worden er dan hitterecords gebroken. Dit was het in Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat filo op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden 5 kilometer. Op de A28 Zwolle Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en de afrit Maren... 6 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de N11 Bodengraven Leiden bij Alfa en Rijn 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dagelijks live bij ZFM tussen 12 en 2 uur. Een hele goede middag luisteraars. Mijn naam is Cheryl Duif. Mijn en... sidekick is... Tolly ten Pierik, ook goedemiddag luisteraars en welkom bij Zandvoort Lunch. Nou, het zonnetje is er weer, is weer doorgebroken. Dus we krijgen een hele warme dag, dagen moet ik zeggen. Ja, we zitten er weer warmpjes bij. Ja, zo He? is het. Ja. <laughs> Zo is dat. Hey, maar jij gaat ons daar straks rond de klok van half één... Natuurlijk nog veel meer over, vertellen over het weer. Ja, over wat ons allemaal te wachten staat. Ja, ja zeker. Snelkettingen en zo. De... Eh, op zijn minst. <laughs> ja, ja. Ik zou ze maar vast de voorschijn halen. Oké. Okay. <laughs> Ach, je kunt er maar klaar voor zijn. Zo is Hè? dat. <laughs> zeg, lieve luisteraars. En, uh, wij wensen u uh, met z'n beiden... een hele smakelijke lunch toe. Ja. Ga lekker genieten van die lunch. Lekker broodje op een terrasje. Of buiten in de tuin. Misschien wel een croissantje. Een croissantje. Ah, oui, eh? ah oui een croissant. petit croissant. Ah, oui, Du oui, fromage. Oui, oui. Of gewoon een uh, bolletje oude kaas, ook lekker. <lacht> He? Een broodje Ja, nou, Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een kreket of kallersvleiskraket. Alle twee is, lekker. Alle lekker. Alle twee lekker. Alle twee lekker. Nee, ga er lekker van genieten. Ga er lekker voor zitten. Charles heeft weer prachtige muziek meegenomen. Dus uh, ja. Om die lunch muzikaal te begeleiden, we gaan eh, beginnen met de CCR. Oftewel de Credence Clear Water kijk, Revival. Kijk, wat heb ik te veel gezegd? Nee, Kijk, jongen, ik heb prachtige nummers meegenomen. Down on the corner. Out in the street. There's a new kind of. Nou ja, dance geloof ik. Oh, ik dacht eat. Ja. <laughs> Where I go. Op het hoekie van de straat. Uh, Cleans, clear Clearwater Revival. We gaan uh, de dobbelsteentjes gooien. Thumbling Dice met de Rolling Stones. Ja, de rockband waarin in de 60 jaar allemaal mee is begonnen. de Rolling Stones, met Tumbling Dice Dolly. jij bent wel yes. sportief, zag ik, want je bent op de fiets, hè? Ik ben op de fiets gekomen, ja. Mijn fiets en ik gaan hele goede vrienden worden. Ja, vertel. Nou, ik, ik, heb, hem, ik heb hem pas aangeschaft. Ja. En uh, zo'n zo elektrische fiets, nou, ik moet zeggen, het, ik, ik ga als een speer. Schokkend, hè? Ach, heerlijk joh, heerlijk. Ik wil al zo lang lekker fietsen. En op ja. een uh, gewone, normale fiets lukt me dat gewoon niet meer. Oké. Okay. Uh, maar met deze nou echt, ik ben zo gelukkig met dat ding. Je gaat dus een speer. Ik wel. <laughs> ja. Ja. Uh, wat wil ik nog ja. meer aan je vragen? Oh, oh ja, ja, moet je zo'n ding nou opladen ook? Net? Ja, natuurlijk. Ja, ja, want hij is wat? elektrisch. dus. Ja, maar ja. hoe lang kan je dan met zo'n accu onderweg, zeg maar? 50 kilometer. Nou, dat is een heel eind fietsen. Dat is een heel eind. Dat ga ik voorlopig nog niet halen hoor. <laughs> nou, ik vind, ook, ik vind het ook een heerlijk gevoel hoor. Die, die fietsen onder je kont. Alleen, nou. eh, bij mannen is dat dan altijd weer zo'n keine zadelpijn hè? Vrouw, wow. Dat noemen ze dan een slaapzak. Oh, dat, oh, jeetje, een slaapzak. <laughs> nou, kan je wel overal logeren als je die altijd bij je hebt. Ja, dat, He? uh, ja. Nee, maar dat kan heel vervelend zijn. Dat is, dat is, uh, ja. ja, dat knelt af. Hè. En, een beetje raar praatje. Maar goed, dat, dat, er is wel meer. Uh, maar daar hebben ze toch van die kleine zadeltjes, voor? Ja, natuurlijk. Dan ja. hangt het vrij, hè? Ja, er zijn ook. <laughs> Wat een gesprek weer. Er zijn ook dus zij mensen die zetten er helemaal geen zadel op. Oeh, oeh. Dan blijf je ook wel zitten, hoor. In het klooster, hè, doen ze dat geloof ik, hè? Ja. Klooster fietsen. Maar goed, uh, I, can't ja. the, I can't stop the feeling... dat het toch heerlijk is om te fietsen, toch? Nou, ne? toch? Zeker. Justin Timberlake die vindt dat ook. I got this feeling in my bones. It goes electric wavy when I turn it on.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 So don't stop Toppen. Ja, mega hit van Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Gelukkig maar de dolly hier is, want uh, ja, ik kan het niet alleen mensen. Ik kan het gewoon niet alleen. Want samen maken we weer een lunchprogramma als een dijk. Elke morgen. Elke morgen, nee, niet elke morgen. Elke middag. Ook niet. Ook niet. Ja, <lacht> of zelfs dat niet. <lacht> Iedere nacht. Pop, ja, snap, op, snap, snap, ja, ja, Ja, we zullen ons best niet ja, meer zetten. maar jij er niet was, dan was morgen. Morgen waarschijnlijk weer zon. Op de gang van de tanden wat er muurlijk, wat er bijna zon Had geroepen, had ik het ook al begrepen. Hoor. Hij kan het niet alleen. Jij zegt uh, iemand voor teamsport meer, hè? <laughs> ja. <laughs> Ze waren uh, onlangs nog in het uh, Openluchttheater. In Doornhaal? Ja, is gewoon jaarlijkse traditie. Ja. Altijd uitverkocht, de Dijk. Ja, in ja. Caprera. Ja. ja. Nou, gelukkig maar dat ik het niet alleen hoef te doen. Uh, ik heb gelukkig een vrouw bij me. Dat is een, uh, een oordeel waar ik zojuist toe ben gekomen. <lacht> en dat komt. En <lacht> af... <lacht> zijn bril er is bij opgezet. <lacht> She is a woman, or don't we? Yeah. <laughs> Dat is hier op de gang, Er zijn allemaal fans. McCartney in uh, zijn goede tijd, zeg ik dan maar. Want uh, afgelopen keer uh, op Pinkpop... kon je toch duidelijk horen aan zijn stem... dat hij toch uh, ja, uh, wat ouder is geworden. Uh, de, de 70 reeds gepasseerd. En hier had hij natuurlijk... Uh, in deze live had hij nog een verschrikkelijke hoge stem. Dolly, ben jij nog fan van de Beatles? Of, of, uh? Wil je even kijken? Ik zal het even ook in de camera laten zien. Ja. Kijk eens. Zo, kijk, zo, zo. Kijk, kijk, mensen, even via de livestream. Of ik fan van de Beatles ben. Ja, nou, nou, dat is wel. Dat is gewoon de true spirit. Dit. Ja, ja, hè? Ja. Ja. ja, kijk, voor de mensen die het niet kunnen zien. Kijk, de vraagt dan naar mij: Ben je fan van de Beatles? En dan kan ik hem meteen een prachtige sleutelhanger laten zien. Ja. Die ik bij me heb. Dus. Uh, ja, ik ben fan van de Beatles. <laughs> nou, één nou, blik, blik richting ja. jouw uh, sleutelhanger. En ik zag het ja, meteen. Ja, ja, ja, just, ja. just one look. <laughs> just one look. stonden zo in de, in de jaren dat de Beatles uh, stakten. Uh, uh, She's a Woman, draaide ik net, uh, Paul McCartney en dit waren natuurlijk de Hollies. Uh, heel veel nummers geschreven door Graham Goldman en Graham Goldman is uh, ook gitarist in Tennessee. en die heb ik onlangs nog in Beverwijk mogen aanschouwen en die is nog altijd uh, actief in de muziek. Dat, uh, daar zijn we heel blij mee. Daar zijn we fantastisch blij mee. Zoals het ongebruikelijk, luisteraars bij eh, Zandvoort Lunst, het volgende: het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, inderdaad, hier volgt het regionale nieuws van 12 september 2016. Burgemeester Niek Meijer heeft geen goed woord over voor de strandgasten... die op 8 september de KNRM hinderden bij een uitruk... door de strandopgang met auto's te blokkeren. Ondanks de duidelijke bebording en een duidelijk zichtbare hulpdienst... zijn er toch steeds weer mensen die de strandopgang van de hulpverleners van de KNRM blokkeren. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt trouwens, want vaak gaat het net goed... Maar bij een uitdruk zoals afgelopen donderdag komen door dit soort, komt door dit soort asociale gedrag komen de mensenlevens in gevaar. Hulpverleners moeten hun werk kunnen doen. Het redden van mensen in nood en daarbij mogen ze niet gehinderd worden door burgers. Dus uh, de burgemeester roept een ieder op om kentekens te noteren en door te geven aan de gemeente of politie... en meldingen te doen of de persoon in kwestie aan te spreken... wanneer iemand met auto, scooter of wat dan ook de uitdruk... van eh, plaats van de reddingsboot blokkeert. Een 16-jarig meisje is in de nacht van vrijdag op zaterdag... gewond geraakt bij een aanrijding op de zeeweg...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 Er lag een flinke hoeveelheid braaksel in en rond de auto... waarop is besloten een ambulance ter plaatse te laten komen. Uit een snelle controle door het ambulancepersoneel bleek... dat ze geen verzorging nodig hadden. Agenten hebben dekens uit de ambulance gekregen... om de politiebus enigszins schoon te houden. De twee mannen zijn overgebracht naar het bureau in Haarlem... vanwege openbaar dronkenschap al waar zij konden ontnuchteren...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 en stijgt naar waarde omstreeks de 28 graden. Het record voor Schiphol voor de 12 september is 27,3 graden gemeten in 2006. Even een wetenswaardigheidje tussendoor. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... en bij een matige zuidoostenwind daalt de temperatuur... en uh, deze wordt niet veel lager dan ongeveer 19 graden. Voor half september een hele normale temperatuur voor overdag. Morgen wordt er nog warmere lucht aangevoerd... waarin de temperatuur kan oplopen naar een tropische 30 tot 32 graden. Daarbij schijnt de zon flink en het blijft droog. Het record voor Schiphol is voor de 13e september 26,8 graden... wederom gemeten in 2006. Nou, weer zo'n wetenswaardigheidje.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 Ik haal je uit de diepste, de diepste kraters van mijn hart, mijn lijf, mijn liefde. Dat je me een keer, één keer vasthoudt heb ik liever dan heel de wereld bij mekaar. Je weet niet zeker hoe ik van jou hou, maar ik heb zelf geen flauw idee hoe ik zonder jou zou. En elke dag weer ik steeds meer en meer, hou ik steeds meer en meer en meer en meer van jou. Jij zal toch nooit of nooit beseffen wat ik doe zo. Nooit of nooit dit is Herman van Veen. Dolly, hoe kom je op de keus? Hoe kom ik erop? Ja, ik, ik heb dat hele nummer van mijn leven nog nooit gehoord en nu had uh... vandaar nooit of nooit. Nooit, nooit, nee, nooit, dat nooit. Hij zegt nooit, uh, nooit. Zeg nooit, nooit. Nee, ik zeg nooit, nooit. Precies. Nee, maar uh, Lea had dit als uh, opdracht mm -hmm. voor, de, uh, voor de school waar ze op zit. Ja. Dat moet ze vandaag zingen. Dus de afgelopen dagen heb ik het nummer uh, regelmatig gehoord. En uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het van Lea mooier. Ja. Maar ik vind het zo'n mooi nummer. Ik wou het de luisteraars ha, met, toch heel graag laten horen. Mijn telefoon gaat, dus ik, ik ga hem even opnemen. Ja, doe jij dat maar. Serie misschien nog wel van vroeger. De Dukes uh, of Hazard. En dit was een uh, liedje eruit. Pearl Jam met Black Betty. Ja, we gaan uh, genieten van uh, een uh, heel ander werkje nu. Want als ik elke keer met hetzelfde zou draaien... daar zouden we ook niet meer op schieten. More than a Feeling. Boston. zijn naar zon lunch. Ik wens u allemaal een hele smakelijke lunch als dat nog moet gaan gebeuren en als u al geluncht heeft. Goede bekomst hoor, mensen. en die man hoog zingen goed.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 Wie heeft hem ergens gevonden, misschien? Wie heeft de sleutel van de tuurwaks gezien? Want de plaat is gehad en dat ding zit op slot. Op de jukebox stond een plaatje dat bleef hangen. Op dat hey hey en de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café. Tussen ieder liep met zo'n gezicht want die jukebox zat dicht en de stroomuitschakeling kon niet. Dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de duurbox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op zand. De kastelijn doet de lichtknop en zei die er nog maar lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen tien minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het mijn trammaland in het donker, je hoort aan alle kanten heen. hee heeft de cirkel van de juwels gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de cirkel van de juwels gezien? Want de plaats is gevaarlijk en dat team zit op slot en de mensen die hey, daar woonden hey, aan de hey, zij en overkant. Hey, namen hey, ook die kredietal hey, over. Hey, hey, hey, hey, hey wat is er hey, hey, aan de hand? Ik hey, hey, hey, toen er hey, niet gezien. Kwam er een hamer bij te passen En daar kijk heel he, he, achter de sleutel ha, ha, ha. In de scherven achter het glas Als je me nou beurt Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft het ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Want de plaat is gewacht En dat ding zit op Ah, niet zo lullig mensen, kom maar even met die sleutel van die jukebox. La la la, la la la. De plaat is kapot en dit ding zit te vloot. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot. Eén zit op zand, hey Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé! Ja, gaan we houden van het cocktail trio. Ik geloof dat alle leden inmiddels zijn overleden. Maar hun muziek, en dat zeg ik altijd van eh, artiesten die er niet meer zijn. Hun muziek zal altijd voortleven. Ik was vanochtend eventjes aan de kust hier in Bloemendaal en in Zandvoort. Keek over de oceaan, nou ja, Oceaan, Noordzee. En uh, toen dacht ik, hey, de Daybreak over the ocean, ja. En uh, laten nou de Beach Boys dat helemaal met me eens zijn. En die begonnen te zingen. Daybreak over the ocean. Moonlight still on the sea. Will the waves gentle motion Bring my babe, my baby back to me And the star, that sprinkles the morning Venus fades from my side Will my love be returning Like the sun to brighten up my life And as day breaks over the ocean God Made the Radio. Daar is uh, dit nummer van. The Beach Boys. The The day over the ocean No light still on the sea I'll play the Gentle motion Well bring My baby to me Darling If you should Baby, you should know I love you forever Maybe little darling, that will see you through and as the sun sets over the ocean I'll De The sounds of the Beach Boys, bij de oceaan zongen ze dat met hun gitaartjes, drums en mooie koortjes. Brian Wilson de stem is overal uh, bovenuit te herkennen. Kijk op mijn klokje, Dolly. Kijk, je, ja, ja. kijk jij ook wel eens op je klokje of nou ik kijk regelmatig op het klokje. Ja. Kijk, okay. ja, ja, ja, ja. Nou, dan weet je dat ons klokje van gehoorzaamheid zegt dat we er het laatste nummer in moeten sluiten ja, omdat ja. Niels weer voorbij komt zo. Ja, keer. ja, ja, ja. En de reclame, die komt ook voorbij En daarna, en daarna. Ja. ja. dan beginnen we weer met. Cabaret. Hey, heb zo je wat leuks dat... uitgezocht? Nou, moet nog even doen. Oké, okay. gaan we samen even zoeken. Ik ken die heksen, hè? Ja. Ik ken niet <laughs> heksen, maar de Eagles wel, hè? Die kennen wel heksen. Ja, nou en nog. Laat die maar schuiven. Met de, met de heks Witchy Woman.